Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. BBB-leider Caroline van der Plas gaat melding doen tegen een kamerlid van D66, Teert de Groot. Waarschijnlijk stapt ze naar de vertrouwenspersoon. Gisteren liep van der Plas boos weg uit een debat omdat de Groot haar zou hebben gepest. Uh, ik verlaat vergadering, uh, want de heer de Groot zit mij... Uh hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Ze zei ook een harde poor van hem te hebben gehad. De groot zelf zegt dat hij alleen maar vragen stelde... over filmpjes op de socials van BBB. Reizigers tussen Almelo en Hardenberg zijn voorlopig een stukje langer onderweg. De oorzaak? Een grote brand bij een bedrijfspand... in het Overijsselse dorpje Vroomshoop van afgelopen weekend. Bij de brand is asbest vrijgekomen. En op het spoor beland, totdat is opgeruimd, rijden er bussen. Een Nederlands meisje van vijf dat door haar vader was meegenomen naar India... moet worden teruggegeven aan haar moeder. Volgens Indiase media zegt een rechter daar... dat het voor het meisje het best is als ze terug kan naar Nederland. De vader en moeder gingen vorig jaar uit elkaar. De vader nam zijn dochter daarna mee naar Mumbai. En voetbalscheidsrechters houden het voorlopig bij gele en rode kaarten als ze spelers willen bestraffen. Engelse media kwamen gisteren met het nieuws dat er mogelijk een blauwe kaart bij zou komen. Sportverslaggever Ton van Dijk legt uit waar die kaart voor zou zijn. Dat zou zijn voor wangedrag, voor protesteren tegen de scheidsrechters, spelontregeling. Nou ja, er zal een hele discussie losbarsten, want wat is dan geel en wat is dan blauw? Maar het allerbelangrijkste is het principe achter die kaart is dat er een tijdstraf volgt. Dus degene die de overtreding begaat moet 10 minuten na. Kant. Maar het plan blijft voorlopig op de reservebank. Voetbalbond FIFA laat op X weten dat het nieuws niet klopt. Als de kaart er al komt, is het pas over een hele tijd. Eerst zouden ze uitgebreid moeten testen of het werkt. En het weer nog grijs en in het noorden best wat regen. Later is het vaker droog en breekt de zon ook door bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Maar het was al echt Del Channon. En je uh, ze ja. zegt, dat mag je niet zeggen, Del. Dat mag je niet zeggen. Ja, het ging weer over vrouwen die weglopen. die vrouwen lopen altijd weg. Hè? Ja, my little runaway. My little runaway. Het is ook niet te geloven met die Ja, jongens. Nou, dat waren toch twee uurtjes waarvan je zegt... Uh, Leuk. Zo, so, wat is er gebeurd daar? Sorry. Welke, welke Europese koningin heeft het s'nachts vaak koud? Ik weet het niet. Maxima, want daar gaat er regelmatig de vorst over in. Oh. Plop plop plop plop, oh. plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop, plop. Dat denk je, plop. Ik rij naar keer voor zes luisteraars bij, heel raar. Weet jij, weet jij hoe je een ei tegen de muur kan gooien zonder dat die stuk gaat? Nou? Moet je de kip eromheen laten zitten. Ja. Ja waar, is dat echt waar? Goedemorgen. Ja, nou, kijk oor. er eens aan, ja. Ja, ja hoor. Leuk dat ik er weer bij mag zijn. Ja, het is toch uh, Je moest toch even twee uur rust er aan doen. Ja, mama komt eraan. Mama, kom maar. Hallo, goedemorgen. Hey Willem, ben je Ja, ja, ja. Ik weet hoe ik. Ik heb een nieuwtje. Ik weet hoe ik jullie nieuwsgierig kan maken. En? Ja, vertel het morgen. Weet je, hier heb je vast je rug maar Doe die vast eventjes op, dan beginnen we zo meteen gelijk. Heb je met mijn muziek voor me meegenomen, Willem? Want ik ja, ben, uh, en een rugnummer, hè? Ik ben bijzonder gesteld op wel lekkere muziek. Dat denk ja. je toch? Wat heb je voor me meegenomen? Moet je wel je rugnummer opdoen? Ja. <hijen> vertel nou maar even wat je mee hebt genomen. Zal, ik zal het een keer van die Zal man. ik het je laten horen, uh, kleine man? Ja. Ja? Zal ja, ik het gewoon doen? Nou. Ja, vertel maar dan nou. Hem in Corner, Ben Me, It Shape Me. Dat is, een, ja. een, dat is ook een vrij uh, nieuw nummer, 1969. Ja, zeker nieuw. Een, uh, wat zeg je? Amen. Amen. Amen Corner. Amen in de hoek. Ja, ze ja. hebben ook dat, dat andere nummer, uh, daar hebben ze ook uh, uitgebracht, maar dat is geen hit geworden: De Last Sacramentus. Ja. Ja. Nee, dat is, nee, niet, dat, geworden. Dat uh, is niet geworden. Dat is niks geworden, nee, nee, nee. Zelfs in Rome wilden ze het niet draaien. Nee. Ze hebben trouwens. Uh, wist je dat, dat Jezus ook onze een bekeuring heeft gehad? Jezus. Wie? Jezus. Jezus. Bekeuring hadden ze die bekeuring? Ja, ja je, je ging met twaalf aanhangers. Discipline. Aanhangers. Aanhangers. Ja. Dus, uh, mag helemaal niet. Je mag maar één haalhanger. Ja, je, dat is dan. maar één... mag, je ook, mag je ook niet zwaarder wezen zoveel kilo. Want dan moet je weer een ander rijbewijs voor hebben. Dat klopt, dat klopt. Ja, wat, wat, was het toch een, uh, wat voor auto was het dan? een Judas? Nee? <laughs> Goed. Hey, uh, ja. Pluspunt. Ja, uh, we hebben gelukkig ook nog uh, serieus onderwerpen. We hebben ook serieus onderwerpen. Uh, nou. Daar gaat Gerry voor zorgen. Gerrie ja. Ja. Rutte. Ja. Nou, wat is er bij pluspunt? Nou, Wat is, is er graag voor Internationale Vrouwendag. Oh, de, dat is heel belangrijk. Hè? Mogen, is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk, Internationale Vrouwendag. Die is op vrijdag 8 maart is de Internationale Vrouwendag. En plus, men doet daar ook wat aan. Ja. En die heeft in de blauwe tram van 10 tot 12... is er dan een, uh, een uh, bijeenkomst uh, met koffie en thee. En dan, dan heeft dat te maken met... Want in Zandvoort zijn ook uh, internationale vrouwen natuurlijk. Hè? We hebben dus statushouders hier ook... Mm -hmm. Uh, die hier ook al best wel geïntegreerd zijn in Zandvoort, die ook werken hier. Maar ook uh, vrouwen uit een oorlogsgebied, hè, uit Oekraïne, die mm -hmm. zijn hier ook. En die werken ook. Maar die komen bij Pluspunt allemaal bij elkaar, dus een hele hechte groep. Die voor elkaar kookt. En daar kunnen ze, kunnen ook, kan iedereen ja, aan. Alleen maar, alleen maar uh, mensen uit Oekraïne. Of zijn er ook Nederlandse dames? Er zijn ook Nederlandse dames. Maar ja. dat is dus de internationale vrouwen die Zandvoort mm -hmm. herbergt, zeg maar eigenlijk. Of die hier gekomen zijn. Nou ja, en dan hebben ze het over, uh, over, uh, over hun leven. Wat maakt ze zo sterk? Wat hebben ze over, moeten overwinnen om nu, zo, om nu te zijn wie ze zijn? En waar halen ze die kracht vandaan? En uh, wie inspireert ze? Dus dat is dan een bijeenkomst waar iedereen dan uh, bij kan zijn... op Internationale Vrouwendag. Zit er een uh, prijskaartje aan? Nee, dat is helemaal gratis. Dat is, uh, echt, uh, helemaal, uh, kost niks. En dat is op vrijdag 8 maart. Blauwe tram van 10 tot 12. En dat is inclusief koffie of thee met wat lekkers. Met wat lekkers Dus dat erbij. is wel heel belangrijk dat, dat je daar dan uh, mm -hmm. kan komen. Je zegt je kan doen. Toch? Geweldig. Nou, uh, uh, en, doe, doe er nog maar één. Ja, en dan ja. hebben we ook nog... Uh, Zandvoort, uh, of pluspunt, of ja, zeg maar Zandvoort... is dus uh, op zoek naar muzikaal talent. Ah, Wilhelm. Dus... Ja, nee, uh, <laughs> La, la, la, la, la, la, <laughs> la... La, la, la, er is namelijk ook een. Uh, waar, die hebben we hier onder andere ook al gehad. Linda, hè? Uh, uh, Lin May. Ja, ik ben trouwens ook knap warm in. Van... Mag ik even een raampje openzetten, ja, jongens? Raam of een warm. deurtje eventjes. Ja. Dus er is. En dat, uh, dat heeft. Oh, zo, mensen die kunnen dus ook. Uh, die, die willen zingen of, of, of ja, een muziekinstrument bespelen en zo. Dat, is al een, dat gebeurt al bij Pluspunt. Maar die kunnen dus nu zich ook. Uh, uh, uh, er wordt een show van gemaakt. Dus mensen kunnen zich aanmelden als ze muziek en ze bespelen. Of leuk kunnen zingen of wat dan ook. Ja. Die kunnen zich dan ook bij Pluspunt uh, aanmelden. En ook bij Linda kunnen ze zich aanmelden bij Pluspunt. En, uh... Het is wat druk in het restaurant, hè, jongens? Ja, ik hoor het, ja. Je hoort dat niet. Je ja, hoort ja, je koptelefoon opzetten. <laughs> Wil je even doen? Het is wat rumoerig hier. Ik dacht dat het mij lag, maar Ik denk, weet je wat, ik zet een raampje Want Het is best warm hier in het studio. Ja, ik hoor het. Ja, ja, ja. ja. ja. Het is wel heel gezellig. Ja, het is hetzelfde gezellig hier. Heel nou, gezellig. Ja, dat is de blauwe tram. Is toch... De blauwe Maar goed, tram, goed, dus ja. je kan je aanmelden bij de blauwe trem in Zandvoort. Uh, uh, van pluspunt om, als jij uh, muzikaal talent hebt. En je, denkt, je doet er eigenlijk niet zoveel mee. Maar je denkt, van, nou, het is misschien wel leuk om met elkaar samen te zingen. Of te spelen, of weet, weet ik van wat. Ja. Dan kun je dan... Uh... Ben jij muzikaal? Nee. Oh. Ja, ik ben al muzikaal, maar ik kan geen instrument bespelen. Heb je zeggen. bijvoorbeeld wel in een koor gezongen of zo? Ja, vroeger heb ik in een koor gezongen. What? Ja, dat was in op de lagere school. Mm -hmm. En dan uh, gingen we met, uh, met de lagere school hadden we dan een koor en dan gingen we bij bejaarden zingen. Oh ja. Met Kerst en met uh, speciale. Ja, ja. ja, dat gebeurde Ja, Dat deden we toen al. Heb ja. ik toen al gedaan. En was het al, waren het alleen maar meiden? Nee, de hele klas. de jongen, oh, meisjes okay. en zo allemaal. Het was een gemeentekoor. Maar dat was geen hoor. En dan zongen oh, ja. we uh, mooie liedjes, Kerstliedjes of, of andere of Hollandse liedjes. Bij maar ons sloeg heb... dat niet aan hoor. Echt waarom niet? niet? Nou, als wij met het koor uh, Kerstliederen gingen, ja. gingen zingen bij het thuis, werden we altijd ja. weggestuurd. Wat deden jullie? Nou, dat was in juni. Maar ik heb ook als klein meisje heb ik pianoles gehad. Oh? Ja. Maar daar weet ik niks meer van. Ja, ik had een, ja. een, een uh, pianovuur, die kwam uit Afrika. Oh. Maar, ja, die, maar, nou, hadden ze, nee, daar hebben ze alleen maar de blanke toetsen, hadden ze daar alleen maar gestemd. Ja, dan krijg je heel andere muziek. Hè? Ja, dus dan krijg je die, die zwarte toetsen, die waren allemaal wit, Witte muziek krijg je dan. Die waren allemaal ontstemd. Ja. Ja, gebeurt ja Willem krijgt nu onder, onder, onder de mengtafel. Die, die is bang voor repers. Nee, nou, ik ben ik, ik, ik, bang het is voor repers. Ja, ja, het is wel bizar. Ja, heel bizar is dat echt. Ja, ja. dat is... Het uh, is trouwens een mopje van Frons Jansen. Ja, maar, ja, dat, kon, maar... Nee, dat kon toen. Dat toch... ja, ton, ja, toen kon dat nog. Toen kon Dan, wel, ja. Tegenwoordig kan je dat soort grapjes gewoon niet meer maken. Maar dat eigenlijk moest... toch gek dat je dat allemaal niet meer kan. Je kan eigenlijk niks meer. Nou, nou, ik... nou, ja, toch? nou ja... Ik, ik moest laatst een grafsteen maken voor een schoonmaakster. Ik zeg, wat wil je erop hebben? Op, opgeruimd staat netjes. Oh, ja. oh, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Weet je, dat, dat zijn mopjes. Ik, ik, ja, het enige wat ik kan zeggen, van, ik wil er gewoon niet tussen staan. Dat hoeft ook niet But it's all right. I step aside. Let his arms now hold her tight. I'll be strong. Ik, ik, ik heb me voorgenomen, ik ga niet tussen jullie in staan. Ga, ga je dat niet, niet doen? Dat ga nee, maar niet je, doen. Ligt, je, je zit nu wel tussen ons in. Ja, maar zit en staan is een heel ja. verschil. Ja. Als je moet zitten, zeker als je een paar jaar moet zitten, is niet leuk. Hoor. Nee, dat is niet leuk. Nee, dat, is niet, nee, leuk. dat heb je gelukkig. Nee, dat hoeft ook niet. Echt eh, gelukkig? Nee, nou ja, dat nee, weet je niet. Wat nee, ik allemaal vergeten natuurlijk. Nee, niet, dat, dat weten we niet. Ik kreeg net een berichtje of wij op locatie zaten. In verband met, met de kantine, nee, maar oh, dat, zit hiernaast. Ja? Ja, dat zit die naast, ze ik heb het raampje weer dicht gedaan, dus nou. Zal oh, je nou? zo, oh, oh. nou zo verteld. In de Amsterdam Arena, die weet je wel, hè? Amsterdam Arena. Ja. Dat Johan Cruyff Stadion is dat tegenwoordig. Ja. Alle stoeltjes moeten eruit, of zo. Echt? Alle, ja, blijkbaar kruipstoelen erin. <sweak> Zegt. Zucht, zucht. Gerry, ik moet Hij, Jij geeft het op. Hij geeft ik op. geef het echt Hij op. Geeft het op. <laughs> echt, maar, ik, gooi, ik gooi de handdoek in het kiphok en de knuppel in de ring. Ja. <laughs> Pluspunt is dat we Gerry nog nou, ja, hebben. En dat is ook leuk, want we hadden het net over muziek. Maar je hebt dus ook nog een cursus improvisatie theater. Ik, ook zal, leuk. ik zal er even een stukje muziek achter leuk. zetten. En ja, hoor. maak eens een beetje... Ja, je moet je koptelefoon opzetten. Ja, maar ik... Uh, uh, nee, niet mijn kapsel raakt in de water. Nee, dan niks. dat maakt mij niks uit. Maar. Nee. Ja, dan dan anders hoor je het niet, hè? Zo, nu mag jij weer. Ja, maar weet je, ik kan niet praten als ik dat hoor. Dus ik moet gewoon de koptelefoon... Je ja, lijkt Ria Bremer wel. Je <lacht> <Ik lacht> had ook altijd een vinger in ik de pols. Ik kan er niks. Ik kan er niks in. Geef helemaal niks. Maakt niet uit. maar. <lacht> ja. Maar ik geloof zeker dat het. Uh, Bijdraagt uh, aan wat je gaat vertellen. Oh, wat je gaat vertellen, natuurlijk. <laughs> wij horen de muziek, dus wij, wij zwijmelen helemaal weg oh, bij jouw jou verhaal. Nou ja, dat dus als je ons heel vol ziet kijken, komt dat niet door die tekst, natuurlijk. Oh. Maar het gaat over theater. Oh, maar dat komt. Ie. Improvisatie. Ja. ja. Oh, dat is leuk, is dat. Ja. dat? Heb ik gedaan, hè? Improviseren, dat is leuk. Ja, dat is echt leuk. Toch? Zeker. Zeker. Ja. Maar goed, dat kun je leren. Cursus. Maak kennis met de wonderwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Ja, nou komt het. Nou komt het nou Deze komt cursus het. is voor alle leeftijden. Kijk. En onder leiding van een gerenommeerd theaterdirecteur... of redacteur... Leo van S. Leo. Leo van S. Ik ken het. Leon. Leo van S. Dat is een andere waarschijnlijk. Er staat geen N achter. Oh, oh Leo. Leo van S. Misschien zijn broer, maar dat kan... <laughs> Nee, die is Harry. Of Theo heet die. Theo van S. Es. Zijn, ja, broer, zou, zijn neef is dus Jacob. Ik, ik denk dat het een samenloop... Uh, Hoe bij Jacob van zijn van. Es, toch? Ja. Jacob zijn van ik raak het op mijn vrouwtje schurgels. Oh. <laughs> Jullie maken het altijd belachelijk. Als ik ja. iets, iets heel, heel... Gewoon serieus aan het vertellen ben. Nee, maar dit is wat ik geleerd heb. Op, op uh, Power. Het, uh, dit noemen ze stand-up comedian. Of wat dan ook... Uh, wie voor komieën? stand-up komedie. Ik heb dat geleerd in Amsterdam bij Madame Tussaud. Daar stond je de hele dag. De ja, dag. die zitten stond je er niet hè? Die ja. zitten niet, nee. nee. Maar okay. goed, waar hadden we het over? Maar ik zal je vertellen dat die ja. kosten vijf, keer per, vijf euro per keer zijn. Dus, en dan heb je een gratis proefles. Dus je kan eerst de eerste les kun je kijken van of, het je, of het je het leuk vindt. Het gaat op, dus om en acteren dat, en improviseren. Ja, je hebt ook zo'n zo televisieprogramma? Ja, heb je, je... ook. Ja. Over dansen heb je dat onder andere. Dat was gisteravond. Het was ook heel leuk. En door je en... wordt het gepresenteerd? Want zijn het bekende acteurs? Nee. Ik denk Leo nee. Vries, denk ik. Nee, denk ik niet. <laughs> Zonder leiding van want? Leo. <laughs> ja, Gerry, wat is er nou? Je wilt geen koptelefoon op, maar je ligt wel helemaal gevouwen. Hoe kan dat nou? Dat, dat begrijp ik eventjes ik niet. Ik kan er niet uit. Het is vrijdag. Ja. Het is al begonnen eigenlijk, maar je kan dus nog instappen. Het is tot 8 maart ook. Oh, dat is een best lange reeks, is dat dan? Ja. Ja. En je kan je dus. aanmelden bij plus. Nou, Gerry, je hebt dus drie keuzes Bij kun je je aanmelden. Ja. Dus, Dat is leuk. Improvisatie. Improvisatie en een toneelspeler. Ik heb dat daar ik daar mee te maken. Ik heb daar daaraan mee te maken. Improviseren? Ja, zeker. Zeker met de nodige, door de, de, de, de, um, de variatie in, in wat ik krijg aan mensen. Allerlei nationaliteiten? Alle, ja, van alles. Ja. Ja, en, en wat Ach, improviseer nou, je dan? Mezelf. Zegs, uh, we willen kom ik, toch weer, kom ik toch weer op die tammakestaanje? Ja, schoeien, hoor. Goedemorgen. Dag Sherry, hoe gaat het met jou? Moet je nog carnaval? Nee, ik, ik, uh, ik hou ook niet van carnaval. Maar ik kan niet ja. zeggen ik hou er niet van want ik heb het nooit meegemaakt. Je hebt het nooit mee, en ik ben je er ook nooit mee opgevoed. Oh, het is dus ik zo leuk, het zuiden doen we Ja, maar ik, ik kom uit Hooteldonk, hè? Hoeteldonk. Ah. Ja. En nou, ik ga dat vanmiddag ook. Ik, ik, is dat gezellig? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik doe dat nog heel gezellig. Maar wat ik, doe je pak, dan? Pak, je dan ik pak straks de trein, ga ik pakken. Oh. De MS. Ja. En dan. Uh, trouwens, uh, uh, uh, uh, wat kan je beter niet in je ogen krijgen? Het is geel. Een trein. in Intercity. Inderdaad. <laughs> sorry, sorry. sorry. Ja, je maakt het schras voor mijn voeten weg. Ja, ja ik denk weet je de reden ja, is. Hij is heel adrem, hè? hij is heel ja. Ja. Ik wil het nog eens even met jullie hebben over het adopteren van kinderen. Oh. Ja. Uh, wat, uh, wat, uh, hoe noemen ze dat uh, in China als een kind wordt ge geadopteerd? Ik weet het niet in het Chinees. Dus nee. Een, een afhaal Chinees. Oh, zo. Ja, die zijn er ja inderdaad. Ja. Even tussendoor gezegd, ik ga dus naar carnaval. Waarheen? En hoe bent u verkleed? Ik ben altijd al, ik ben altijd al oh. verkleed. Hè. Ik heb mijn jurk natuurlijk aan. Maar niet een speciale? Ja, ik heb een gekleurde. Oh, gekleurde, oké. Okay. Een gekleurde paterjurk. Die heb ik geleend van de deken. Oh. Van onze abdij, zeg ja, maar, de ja, ja. deken. Ja. Ik, leg dat nooit deken. Ja, ik leg er nooit onder, dat je dat niet nee, doet. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, wat kijk je van normaal, aan, Willem? Ik denk in plaatjes. Uh... Oh, pater, nou, pater, nou, nou, nou, nou schiet je bij mij middel in de roze oh, hoor. Nou, ze gaan, Hou je een beetje in voor de radio, man. Kan je niet maken. Nee, dat, dat, sorry, pater, dat mijn zoon zich zo laat gaan. Dat had hij niet zo bedoeld, denk ik. Gerrie, je ja. zit maar uit te lachen. Vind ik niet leuk. Ik uh, zal de regie nee. maar weer oppakken. Gerrie, Gerry, had je verder nog niet van pluspunt. Nee, dat was even, waar, even de hoogtepunt, om het zo maar eens te noemen. Zeg maar. <laughs> nee, weet jij, weet jij <laughs> ik Dan kan hem op Weet jij, de overeenkomst tussen geld en hè? Nou, nou, nou, nou, nou. Het groeit allebei niet op je rug. <laughs> nou, dat weet je niet. Oh, dat weet je niet. <laughs> <laughs> wat vertel je me nou? <laughs> dat weet je niet. <laughs>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 Je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pushkin boire.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 De pleinen d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché, en riant à l'avance, du champagne de France et on a dansé. Ouais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 Le chocolat de chez Pouch qui sait, c'était loin déjà que ma vie me semble vide. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie Plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine, Le chocolat de chez Pouchki,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 ja, Natali, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jullie zullen wel gemerkt hebben, wat is dit, een lange versie? Is dit een extension versie of zo? Wel, nee, ik zeg gewoon met mijn vinger aan het verkeerde knopje. Ja, dit is het goede knopje. Het weer. Ja. het Charles Duin. Ik ben bijna geneigd om dat te vertellen. Op de manier waarop Jan van Veen dat altijd deed. Ja, want hij zei. overleden. Weet je, wat hij is overleden, ja. Ja, ja. Ik heb er ooit een gedicht toe geschreven, weet je dat? Mark, Mark, ja, mag ik daar even iets over Ja, dat, dat mag Dat was in de jaren 80, begin jaren 80. Ja. En uh, dat, was, uh, dat was heel opmerkelijk, want ik luisterde altijd naar Candlelight. En toen had ik op een gegeven moment een gedicht geschreven... en uiteindelijk kreeg ik dus bericht van het gedicht wordt vanavond voorgelezen. Nou, ik wacht natuurlijk bij de radio met mijn cassettebandje... met mijn uh, vingertjes op de knopjes. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment van... Uh, en dan nu een gedicht van Anoniempje uit Deventer. Hallo Willem. <laughs> dat vond ik zo jammer, hè? <laughs> Dat vond ik zo jammer. Maar goed, het werd wel, het werd wel gedraaid. Het was een bijzonder mooi gedicht. Was dat? En ken keek ik uit je hoofd? Of ik het op mijn hoofd had geschreven? Of je het nog, nog, nog kent? Oh, nee, zo lang geleden. Nee, nee. weet je niks meer nee. mee? nee. Ik heb het heel lang bewaard, het cassettebandje. Maar ja, toen liep het een keer vast en ja, dat was gebeurd. Dat leuk. Daar ging hij mee te onder met mijn gedicht. Ja, maar goed. Ik kruip er achter de piano. En, ja, oké, nou, oké. Okay, okay. voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het maximaal 13 graden. Maar gedurende het weekend koelt het weer langzaam af. Het is grotendeels bewolkt... ...met af en toe een spat regen... ...bij een matige wind, mijn lieve kind. Vrijdag zien we een mix van regen en zon... ...op ons balkon... De meeste buien worden s'ochtends in het noorden verwacht. en s'middags in het westen. <lacht> Moet je lachen om het weer, Willem? Ja, ja, ik ben vrolijk van mezelf. Ik kijk in de spiegel, ik zeg een potje. En ik heb een grappig gezicht. Een ja. ja. lokaal-luisteraars kan er een lichte bui vallen. Elders in het land blijft het op enkele buien na. Overwegend droog. Op sommige plaatsen kan de zon doorbreken. Dus uw kansen zijn nog niet verkeken. De wind waait matig uit het zuiden naar Verluiden. En langs de kust vrij krachtig. Allemachtig. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar. Met maximum temperaturen van 13 graden. Goeie genade. Zaterdag is het bewolkt en blijft het grotendeels droog. Lokaal kan een spat regen voorkomen. Dat is altijd meegenomen. Gedurende de dag neemt de kans op regen toe, al bent u nog zo moe. De zon zal weinig te zien zijn. In de avond regent het door het hele land... Oei, wat is daar aan de hand? Zondag trekt de regen van het noorden het land uit. Tot en met de middag blijft het droog, daarna neemt de kans op een lichte regen weer toe. Ik word zo moe. Het blijft bewolkt. De maximumtemperaturen tussen de 9 en 11 graden is het wel koeler dan de voorgaande dagen. Dus u kunt zich beter niet naar buiten wagen. Er waait een maat zuiden naar verluiden. Maandag, Willem, maandag, koelt het verder af. Okay. Wat dat betreft is het weer erg laf. Het wordt tussen de 7 en 9 graden goede genade met waarde rond het vriespunt. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af met af en toe regen... U krijgt van de pater hier op de zee... en later in de week nemen de neerslagkansen af. En ik schrijf dan nog mee uit... en ik verwijder me hier met een draf. Ik ga een kopje koffie voor je pakken. Dank u uh, wel. Dan. Ik sta helemaal plat. Mag ik één koffie? Eén koffie voor de weerman, is Eén koffie. Ja, ik ben de even binnengekomen. Ja, ja, weet je koffie, we koffie, weer koffie, weer koffie, weet koffie. Ik kom koffie uit Amsterdam ja. en ik heb net de twee NS genomen. Met de wat? De NS. En ik kom net door de hoogte straat, kom ik gelopen. Ja. En dan hoor ik, uh, ik heb zo'n mobiel radiootje. Ja. En dan hoor ik net over vertellen over, een, en ben ik wel net een kopje koffie gaan drinken. En dan... Ja, het is leeg. Er is, er is niemand meer. Is er nou een grosstap gebeurd dan? Ik weet het niet, maar... Uh... Ach, Jezus. Ja. Nou, je, Jezus, je kan er ook niet Nee doen, nee, nee. Ja, het is heel triest. Nou, wat mag ik dan alle mensen van de vader? Allemaal sterke winst, ze Allemaal sterke winst, ze Nou, dat is goed. En ook voor Suzanne natuurlijk, hè? Suzanne ook? Suzanne ook. Oké. Okay. Suzanne takes you down.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 You have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that she will trust you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 Ja, en voor degenen die later hebben ingeschakeld, die hebben gewoon pech. Want die hebben gewoon twee uur gehad, uh, gemist eigenlijk, met, met geweldige goede uh, muziek. En leuke gasten en zo. En uh, nu zitten we in de laatste uur van The Boys. En, en we werden net al gebeld door, uh, ik zal geen reclame maken, Firma Otos. En de Firma Otos is uh, uit Limburg. Ik had hem eigenlijk wel graag even in de uitzending willen hebben. Maar ja, die man die zo je en uh, ja, die, uh, die, die, die zegt nee, nee, nee, nee, nee. nee. Die sticker, daar komt de volgende keer. En uh, ja, nou ja, goed. En voor de rest, uh, ja, ik weet niet. Uh, Gerry, ik zit jou weer aan te kijken. Ja, nou ja, ik zit even te kijken naar of er nog iets verder nieuws uh, is um, om te vermelden. Ik zie wat Cheryl uit de kast komen. Nee, er, uit de koffer. Oh nee, ja. Nou, in ieder geval um, zie ik nu ook staan... Ja, Marco Deen van de PVV, die gaat naar uh, weg uit de radio. Ja, We Want door? hij Nou ja, hij zit al in de Kamer, hè? want hij is natuurlijk gekozen. Hij stond op de lijst. Ja. Dus hij gaat nu hier weg. Maar en, hebben we, uh, we dan geen, geen PVV meer? Of ja, wel, anders... er is nog iemand. Hij heeft een, uh, een opvolger. Oké. Okay. Um, uh, Henk van der Linden, die neemt zijn plaats in. En zijn andere kompaan, Ronald van Tichelen... die wordt ja. dan de nieuwe fractie voorzitter. Okay. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel leuk. Ja, en, uh, nou ja, ik, dat had ik, hadden we geloof ik net al gezegd... dat de, dus Café Nuf, hè, bekende café hier in Zandvoort, weer leeg is. Dus weer gestopt, weer de deuren gesloten. Maar waar ligt er dan? Ja, um, um, het is fout gegaan op allerlei gebieden. Met de eigenaren die uh, moesten ermee stoppen. Oké. Okay. En het was eigenlijk net als vijf maanden weer open... Ja. En het was hartstikke leuk weer, ja. hè? Het, ons oude Café Neuf. Maar goed, misschien komt het, uh, komt het weer goed. Je weet het niet, hè? Nou ja, Alles is mogelijk. Het pand blijft. dus. Uh, ja, ik denk het pand ik wel. blijft, een prachtig pand. hè. Het is een mooi pand. Prachtig ja, ja, ja, ja, ja. Dat was een oude schuilkerk, wist je dat? Nee. Ja, dat was een schuilkerk. Oké. Okay. Dat is toen uh, omgebouwd nader... Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, in een café, zeg maar, eigenlijk het is eigenlijk daarna altijd een café gebleven. Maar ja. het is gewoon een heel gezellig café, mooie locatie. Ja, en, uh, ja, ja. Nou ja, wie weet wat er gebeurt. En voor de rest ja, is het natuurlijk weer druk op het strand. Want per 1 februari konden weer alle strandtent eigenaren weer uh, beginnen met bouwen. En dat doen ze nu weer volop. Dus de lente komt eraan. En de lente komt er dan de aan. Dat is altijd eraan. een teken, hè. Als we ja, gaan dat bouwen. merk je wel, dat ja. merk je wel. In, uh, heel gezellig. Ja. Dus uh, zo'n half februari dan, uh, gaan ze weer open. En dan kun je daar weer lekker eten. Je kan weer als het mooi weer eens lekker weer op het terras zitten. Maar je ziet ook mensen veranderen. Ze gaan niks schoonmaken. Uh, ja. schoon, dan krijgen ze een drang. Ja. Hè? drang. Ja. Bijvoorbeeld hier, om maar wat te noemen, vlakbij staat de vent in de koffer. En die staat al zijn cd's nou af te poetsen. <laughs> en, uh, ja, ik noem, hij zoekt wat. Hij, hij, zoekt, hij wat. zoekt wat. Ja, ja. Ja. Zoek je het licht, jongen? Zoek je het licht? Ik, ik, heb, ik heb het gevonden, Wil. Heb je het gevonden, vriend? Ik heb het. Nou. Ja. Oh, gelukkig. Ja, nou, we gaan even kijken, wat dat is dan. Heb uh... je Gerry, heet je verder nog iets? Uh, nee, nou ja, ook van dat van is misschien was ook al bekend dat we hebben. Dus Bodin hier, onze uh, dorpsgenoot, die dus uh, gaat zingen met de. Uh, met, uh, hoe heet het? Uh, het Songfestival. Oh, voor, uh, voor Duitsland. Voor Duitsland? Ja. Oké. Okay. Maar die nee, nee. Bodien, heet ze Bodien? Bodine. Is dat ja. familie van Jengels? Nou, dat zou ik echt niet weten. Maar het is, nee. ze ziet, het is nog heel jong. Maar ja, uh, ja, ja, ja, ja. Maar dat is okay. ook nog even een laatste berichtje okay. over. Nou, als Cheryl, in... uh, Cheryl die staat bij mij met mijn nek te heigen en zo. Dat vind ik zo erg, maar die in nevel. Ah, ah jongeren, geweldig. <laughs> maar goed, oh. jij, jij had een, jij had een, een nummer. Ja, luister, we nog even lachen om Herman Berkien. Ja. En die kruipt even in de huid van de, de helaas overleden... Uh, het fenomeen op dit gebied Jan van Veen. Oh. En het is best wel heel leuk. Nou, laat maar. Horen. Oh, dat is wel leuk. Misschien. En met deze klanken.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 we doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed. Verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit. Wordt thee met een beschuit. Maar dan weer gauw bij mij. Stuurman wast zijn wagen, die van ons mag vijgen. Het gras blijft ongemaaid, de hecht blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit. Wat niet Connie van der Bos. Weet je lekker. wat het is? We, we, we, we doen er niks vandaag of zo, hè, geloof ja, ik. Hè? Geloof maar, ja, ik moet wel werken vandaag. Dus het, uh, ja, weet je dat ik, dat ik Connie van der Bos persoonlijk gekend heb? Nee, iedereen toch? Ja, iedereen. Maar ik, ik heb haar echt persoonlijk gekend. Echt waar? Ja. Stel eens. Dat is mijn moeder. Over oh, zij dat? Ja. Oh, wat leuk. leuk Liefst zij niet ja, door leuk. het dorp met een ketting, hoor. Ik heet eigenlijk Harm van der Bos. Harm van der Bos? Yes. Oh, ja. Tenminste, ze zeggen dat dat mijn moeder was. Moet nog een uit laten zoeken. Hè? Ja. En laten erop graven. In verband met DNA. Ja, ja, ja. Maar woonde, het, waar woonden ze toen? In, in huis Den Bosch? Het zou best kunnen, ja. Ja, hè. Ja. Den, Bosch. In ja. Den Bosch. Ja, in Den Bosch. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het niet leuk, hoor dat je nou... Conny van Den Bosch bestempelt als je moeder. Ik ja, dat, ja, ben je moeder. Ja, dat, dat ja, kan eigenlijk Ja, ja dat kan het toch helemaal niet? Nee. Nou, sorry mama, ik maak er maar grappig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Over grapjes gesproken, dit is geen grapje, we hebben nog vijf minuten. En dan ja. hebben nou, we. niet hopelijk nog vijf minuten? Dan <laughs> hebben we nog drie uur. Drie uur hebben we er dan op zitten. Ja, ja, Ongelooflijk, ja. hè? Wat gaat er snel, hè? Ja, dat is niet normaal. Over 14 dagen zijn we er weer. over over overtoon wel, toch? Dan mag je maar, mag je, bestaat dat nog, overtoon wel? Teut, teut. Ja, je hoort oh, het niet meer, maar het, het is een dendolder. Nee. Het bestaat nog Misschien wel. Misschien een andere naam. Gerrie, mag ik jou nog wat vragen? Ja, natuurlijk. Bestel jij wel eens op de picknick? Nee. Bij, Bij Albert Heijn? Alleen Albert Heijn, maar dat is alweer een hele tijd geleden. Alleen als het echt nodig is, dan doe ik dat. Ah, ik ben nu uh, twee, twee Dirk van der Broek bezorgen die ook? Die bezorgen niet, nee. Die bezorgen? Nee, die doen het niet. Nou, maar ik kwam laatst in de winkel en, uh, en ik, ik zeg tegen een dame, gaat het goed hier? Ze zegt, nou, ik ben wel bezorgd. Is ze bezorgd? Zeg, ja, dus zij, ze zijn erg bezorgd hoor. Ja. Zij was bezorgd. Zij was bezorgd. Ja, bij, zij, Dirk, bij Dirk. Bij Dirk van der Broek. Niet in zijn broek, maar bij... De, de. Ik, uh, ik ben blij dat de drie uur erop zitten. We hebben het overleefd. En de luisteraars ook. Want uh, ja, ze luisteren allemaal nog steeds, zie ik. Ze zijn ik zou ook wel niet nemen. Want ik, moet, ik ga naar de carnaval. heb ik al een aangekondigd. Oh en ja, een dat is het zo. Ja. ja, zo leuk. Ja. In Oeteldonk. Ik, ik ga polonessen lopen. Oh, echt? Ja. Ja. Uh, het is 15 meter lang en het uh, ruikt naar urine. Gert. Ja, dat is de polonaise in het heus. Ja, daarom hou ik ook niet van polonaise. Ik hou er ook niet van. Ik, uh, ik, uh, ja, ik, uh, ik ja, ik vind, kan er ik, niks vind, ik trekken, vind het heel erg, ja. Ja, dat zeg je toch niet. Nee, ik ja, nee. Nee, vind het ook een dat kun je niet maken. Zeker voor een pater niet. Ja, maar huh? die komt ook overal, hè. Ja. Hij komt dan overal, overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn, overal. Het wordt, tijd, het wordt nu echt tijd dat je gaat, hoor. Want, uh, ja. De trein gaat zo. De trein uh, gaat zo. Ja. Maar wij zijn er over 14 dagen weer, met uh, eventjes, misschien, ik hoop uh, dat, we, dat we weer net zulke leuke gasten krijgen als... Uh, ik hoop het ook. Ja, ik nou als leuk. Nu, hè, hè? Want, ja. Je ging van de zee naar het bos. Uh, ja, uh, dat is toch, en heen en uh, weer, ja. We krijgen, ja we krijgen nou, een oude we... Ja. heen en weer heen en weer. Ja. Betekent... van Petra is dit hè wat, ze zeggen, wat betekent het nou eigenlijk Oendree? mooie tekst ik versta er niks van ja, Oendree is gewoon heen en weer we gaan we gaan onze voorzitter van ZFW moet ik zeggen mag niet ja even... je lang ik zie je we hebben nog in de tune we kunnen We kunnen we vragen of zij iemand weet van de Zuiders want dat is natuurlijk wel leuk van de wie van de Zuiders hier in Zandvoort nee in, in Amsterdam, Amsterdam. En de Zuidas. Je weet toch wel wat de Zuidas Wat ze daar gaan doen? Nee, iemand van de Zuidas, want dat, dat is, oh. een speciaal gebied is dat. Hè? Maar oh, om daarover te vertellen? Ja, om erover te vertellen. Ja. Oh. Lijkt me zo leuk. Ja. er zo nieuwsgierig. Wat daar ja, maar doen. dan gaan ze ook iets nieuws willen ze daar uh, gaan ja. doen. Hè? Oh ja. ja. Maar daar, wat daar kijk is... jij maar nou op aan? <laughs> ja, ik ben het ik ben even kwijt. <laughs> ik ben het even kwijt. Ja. Jongens, nou, dan over 14 dagen we weer. Dat vertellen de volgende keer weer, ja. Tot ziens Dag, tot kijk hoor, dag.